Twee uur, het NOS Journaal, Ewout de Jong. Slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen door Anders Breivik zijn tevreden over de uitspraak van de rechtbank in Oslo. Dat hebben twee van hun advocaten gezegd. Het belangrijkste is dat Breivik nooit meer vrijkomt, zeggen de advocaten. Ze gaan ervan uit dat de straf na de opgelegde maximale termijn van 21 jaar steeds weer zal worden verlengd. Zoals verwacht gaat Breivik niet in hoger beroep. Hij had al aangekondigd de straf alleen aan te vechten als hij ontoerekeningsvatbaar verklaard zou worden. Zijn advocaat zegt dat de straf voor Breivik geen verrassing is. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel bivakeren opnieuw Somalische vluchtelingen. Volgens de politie hebben zo'n 25 Somaliërs in de buurt van het COA-complex de nacht doorgebracht. Ze vinden dat ze niet goed worden behandeld en eisen dat ze zich niet meer iedere dag hoeven te melden. In de omgeving van het complex in Ter Apel mogen geen tenten worden geplaatst. De Somaliërs hebben daarom onder dekens geslapen om te voorkomen dat ze worden opgepakt. Een deel van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven is ontruimd vanwege rook in het gebouw. Er was korte tijd brand op het dak van het ziekenhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de rook werd via de luchtinstallaties naar binnen gezogen. En dus werd een polykliniek ontruimd, zegt een woordvoerder van het Maxima Medisch Centrum. Er is een deel van het polikliniekgebouw van het ziekenhuis ontruimd. Daarbij eh, zijn alle polykliniekafspraken afgeschift. En zijn een eh, aantal medewerkers en patiënten die daar aanwezig waren eh, vriendelijk verzocht om het gebouw te verlaten en buiten het gebouw eh, plaats te nemen. Zowel in Rotterdam als in Amsterdam is vanmorgen iemand aangereden... door een automobilist die op de vlucht was voor de politie. In Amsterdam raakte een fietser licht gewond toen een automobilist hem op het fietspad aanreed. De bestuurder reed zich daarna klem tegen een vrachtwagen en probeerde te voet te vluchten. Nadat een agent een schot had gelost, werden hij en twee inzittenden aangehouden. In Rotterdam veroorzaakte een dronken bestuurder een ongeluk toen hij erna een alcoholcontrole vandoor wilde gaan. Hij reed in op een agent, waarna de politie, gericht op hem schoot, en botste daarna tegen een andere auto. De bestuurder heeft waarschijnlijk een schotwond. De agent bleef ongedeerd. Het weer. wolkenvelden afgewisseld met zonnige perioden. Vooral in het noordoosten een paar buien. Het is 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen veel buien en iets frisser. ANWB Verkeersinformatie. In Nederland staan er nu in totaal 10 files. Bij elkaar opgeteld zo'n 50 kilometer. De meeste vertraging komt door ongelukken, werkzaamheden... en kapotte vrachtwagens. Zo is op de A1 richting Amsterdam een ongeluk gebeurd. Tussen de Afrit Gooi-Meer en Muiden staat 6 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A28... vanuit Utrecht naar Zwolle. Tussen Amersfoort en Nijkerk 6 kilometer. De rijstok is nog steeds dicht. Verkeer vanuit Utrecht wat naar Zwolle wil vandaar met het beste omrijden via Arnhem en Apeldoorn. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os... staat tussen Renkum en knooppunt Ewijk 9 kilometer door werkzaamheden. En in Zeeland is er een ongeluk gebeurd op de A58... vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen het knooppunt De Poel bij Goes en Schravenpolder staat nog 3 kilometer. Ze zijn nog bezig met het technisch onderzoek... en daarom is de rechterreis zo dicht. Zigo Zakelijk introduceert Office Plus...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 in Amsterdam. En u bent van harte welkom om hier deze uitzending bij te wonen. Met vandaag Renske Leijten, de nummer 2 van de SP, die gaat vertellen hoe Nederland eruit gaat zien als de SP regeert. Een gelukkige Mark van met van theatergroep Orkater over meevallende bezuinigingen in de kunst. Pepijn Lane, rapper van de jeugd van tegenwoordig is gastresenscent. Judith van der Loo weet hoe het kan dat Gibbons, mensenapen, net zo goed zingen als operasterren. Moet de overheid proberen echtscheidingen te voorkomen, een debat. We gaan het hebben over de verkiezingscampagne. Jeroen Stomphorst neemt de sportweek door. Jero Justus van Oel met zijn column. Brouzen met bedbrussen, heel veel satire en live muziek. Dit keer Zorita. Right, right, right. Solita, aan hun zal het niet liggen. Het wordt een hele feestelijke uitzending. U kunt ze niet alleen horen, maar ook zien als u hier naartoe komt. Want ze zullen nog zeker viermaal spelen. U kunt ook reageren op de uitzending. Twitter ons, hashtag AfroVML. Of bekijk ons via de webcam vrijdagmiddaglive.afro.nl. De bezuinigingen op de kunst en cultuur ja, die lijken mee te vallen. De, je, je kunt eigenlijk zeggen, die vallen mee. Althans, als je het onderzoek gelooft van bureau Berenschot... en de Volkskrant, dat vandaag is gepubliceerd... vanaf volgend jaar gaan de inkomsten met 10% omlaag. Maar dat is de helft minder dan gedacht. Het eh, misschien luidruchtige protest tegen die bezuinigingen is succesvol. En we zitten dus met een winnaar aan tafel, Mark van Warmerdam van Okater. Gefeliciteerd. Dank je wel. Uh, je was al blij, want je hebt al twee weken geleden... Uh, positief bericht gehad over de subsidie voor Okater. Ja. En als je dit leest, dat het eigenlijk in de breedte... doordat gemeenten minder bezuinigingen uh, nog meer meevalt... Uh, uh, ben je verrast? Uh, ik ben niet echt verrast, omdat in de afgelopen maanden al bleek... dat uh, de gemeenten uh, zich erg zorgen maakten over gewoon hun eigen plek. Wat gebeurt er in mijn stad? Wat blijft er over? En er zijn een aantal gemeentes die hebben toch de bezuinigingen op de cultuur zoveel mogelijk beperkt. Je ziet eigenlijk bijna nergens dat er geen bezuinigingen zijn. Dat zal ook niemand verbazen. Ja, het verschilt ook per gemeente. Het verschilt hè? per ja. gemeente. En uh, op zichzelf is het uh, natuurlijk uh, heel goed dat de gemeente een deel van de klap opvangt van de uh, rijksbezuiniging. En eigenlijk tot zover... Het positieve nieuws. Maar er komt nog iets anders. <laughs> maar, maar eerst, want ja, maar eerst. Eh, er waren eh, natuurlijk allerlei acties. Ja. De schreeuw ja. eh, om cultuur. en Lani, jij bent ook kunstenaar. Je bent schrijver, je bent rapper. Heb je het ook meegeschreven eigenlijk? Uh, nee. Want? Uh, ja, ik, ik hou me over het algemeen... Uh, dat is misschien heel naïef van, mij, maar heel ver van politiek en krantenlezen en al dat soort dingen. Ook als die politiek de kunst en cultuur raakt? Ja, soms komt het heel dichtbij, maar ja, over het algemeen... Uh, toch nog niet echt bij mij in de straat, dus... Uh, nee? Ja. En jij ja, ja, als rapper merkte er al helemaal niks van over die bezuinigingen, Nou aan. ja, wel. er was wel, wel sprake van... Uh, uh, ja, dat hele verhaal met kaartjes die duurder werden en de BTW en zo. Dat had uiteindelijk wel ook iets met, met, uh, met ons te maken. Maar dat was, ja, het is toch niet hetzelfde als dat je misschien de helft van je bandbus af moet staan of zo. Ja, je hebt ook niet een idee erover in de zin van... Nou, ik vind eigenlijk dat kunst wel of niet gesubsidieerd moet worden. Of dat kunstenaars zijn eigen broek op moeten houden. Ja, maar het, ik, dit, mijn mening is niet concreet genoeg om de uh, oude om okay. landelijke radio sterk te maken. Herkenbaar, Mark, dit? Ja, zeer herkenbaar, want de, de schreeuw herkende zich door uh, uh, de ware kunstenaar die wegbleef. De kunstenaars hebben daar niets aan geschreven. Het was het publiek dat heeft aangeschreven. Wat bang was dat ze hun gezelschap of hun bibliotheek... of hun uh, operettegezelschap kwijt zou gesluiten. raken. Ja, waar, waarom ja. denken die kunstenaars dat dan zo weinig of niet? Nou, gedeeltelijk heb je de kunstenaars die zeggen... ik maak kunst en verder, verder zoekt iedereen het maar uit. Vooral politiek En of er nee. wel of geen subsidie is, ik laat mij door niemand uh, weerhouden. En dat zijn allemaal hele begrijpelijke zaken. dat moet je ook vooral zo laten. Daarvoor zijn het kunstenaars. Kunstenaars die, die, die, die, die creëren, maar... Uh, sluiten zich daarom ook af van een heleboel dingen. Maar voor jou dus moeilijk, want jij was een <coughs> ja, van de voortrekkers... ook wel van de acties hè, tegen ja, die bezuinigingen... Ja, uh, ja. Om, om, om toch mensen mee te krijgen dan ja. uit die kunstiging. Ja, en het, en het goede was dat we bij die schreeuw... 120.000 publiek mensen meekregen... die in het hele land hebben staan schreeuwen. Ik denk dat dat ook wel uh, het effect heeft gehad op de gemeentes. Uh, ik heb heel lang gezegd vanaf, vanaf het begin... dat die bezuinigingen, die 200 miljoen, die waren abstract. Het was een bedrag... En zolang het een bedrag... Dan zegt het niks. Dan zegt het niks. En het is pas dichterbij gekomen dat mensen dachten... Hey, verrek, mijn bibliotheek gaat dicht. Of mijn orkestje gaat weg. Of, mijn, uh, of er is nog minder muziekles op school. En naarmate het dichterbij komt... Uh, uh, wordt het ook belangrijker. Dat, en bij gemeentes gebeurt dat natuurlijk het, uh, het sterkst. Ja. Die overzien, wat gebeurt er in een stad? Wat is het belang voor de cultuur in mijn stad? En stel je nou voor dat wij... X, Y en Z nou ook een schop geven. Wat blijft er dan over? Nou, je ziet in, in vooral uh, de, de grotere gemeentes... dat ze tot op grote hoogte de scherpe randjes eraf hebben gehaald. Ja, in totaal, maar je blijft... Ja. Wat, je, wat je toch over de hele linie kan constateren... is dat er een aantal zaken verdwijnen waarvan het onbegrijp... ik noem maar wat het theatermuseum... De hele collectie verdwijnt in het niks. Het Theatermuseum hier in Amsterdam. Hier in Amsterdam. Het collectieve, collectieve geheugen. Een heel bijzondere collectie. Maar het allerergste vind ik eigenlijk... dat vooral aan de onderkant het vele malen moeilijker is... voor jonge schrijvers, jonge regisseurs... jonge muziektheatermakers, theatermakers. De onderkant, iedereen die begint het nieuwe talent. Iedereen die begint. Alle werkplaatsen zijn weggevaagd. Alles wat maar een beetje met ontwikkeling te maken heeft... is is er niet meer. En die kunnen niet bij, bij bijvoorbeeld elkaar terecht? Ja, daar, daar doen wij ook erg ons best voor. Maar dat zou een beweging moeten zijn over de hele linie. En dat kost geld. Maar op zijn minst zullen er een aantal werkplaatsen uh, terug moeten. En, uh, er zitten verkiezingen aan te komen. Het zal ook een van de items In zijn. De verkiezingen zijn. Ja, ja. Denk natuurlijk. je dat dit, uh, ja, de keuze die nu gemeenten maken... om dus veel minder te bezuinigen dan het Rijk... Uh, dat dat nog invloed zal hebben op de verkiezingen... en wellicht op een nieuwe regering die er komt? Nou, we hebben een heel interessant land, politiek gesproken. Er zijn een aantal partijen, uh, waaronder de SP, de Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks... die zich zeer uitgesproken hebben uitgelaten tegen de exorbitante bezuinigingen. Niet tegen alle bezuinigingen, maar tegen de hoeveelheid. Het is werkelijk ondenkbaar dat er een regering komt waar niet één van die partijen in zit. Dus ik ga ervan uit dat het onderdeel gaat uitmaken van uh, de gesprekken bij een nieuw te vormen regering. En het gaat niet over het terugdraaien van 200 miljoen bezuiniging. Het gaat over goed kijken van wat is nou echte schade... en wat moeten wij daar nu op dit moment aan doen. Ja, dus, dus je hoopt of verwacht misschien ook wel... dat er wellicht na de verkiezingen door een nieuwe regering... nog iets meer ik verwacht, of minder bezuinigd worden. Je verwacht. Ja. Ja. Het is, je kunt zeggen, het is, de actie was, is dus een succes tot nu toe. Heb je nog advies voor mensen in de zorg bijvoorbeeld? Want die zijn ook allemaal erg bezig met actievoeren... en maken zich zorgen. Nou, kijk, er is iets anders gebeurd in de afgelopen twee jaar. Dat is eigenlijk de grootste schade die ook bij cultuur heeft plaatsgevonden. Dat is de imago-schade. Jullie zijn waardeloos bezig, jullie moeten maar anders doen. Diezelfde toon die was er ten opzichte van de politieagenten, van de zorg, van het onderwijs. Noem het allemaal maar op. En het is heel erg belangrijk dat die toon verdwijnt. En dat je zeg maar, op een constructieve manier kunt gaan nadenken over hoe kan ik het efficiënter doen, hoe kan ik het beter doen. Welke andere partijen kunnen gaan meebetalen. En ik denk dat je dan een stuk verder komt dan ongenuanceerd en niet onderbouwd 200 miljoen ergens weggehaald. Ja. En dus vooral het publiek aan de gang krijgen. Precies. Dus laten zien ja. wat mis je ja. als er bezuinigd ja. wordt. Ja. Want dat ja. hebben jullie ook gedaan. Ja, absoluut. Wellicht dat ze, dat ze iets met die adviezen kunnen. Tot zover gefeliciteerd. Dank voor je reactie. Uh, we gaan zo direct praten met Pepijn Laanen van de jeugd van tegenwoordig. Want yes, die heeft zeker. een film voor ons bekeken en een boek gelezen. Maar eerst muziek. Zorita. Zorita. It's the whole Over bullets in his 45. Got out of clock still to catch him alive. He passed six black men swaying in the breeze. Hanging down, hanging down the trees. Dad is great, dad is good. Zorita, Zorita. Achman Sterk met Rumba, Paralos, los muertes. De gastrecensent van deze week... Yeah, yeah, yeah. is Pepijn lager van de jeugd van de tegenwoordig. Yeah. En natuurlijk ook nog aan tafel Mark van Warmendam. Cultuurliefhebber natuurlijk, maar Mark, je, je maakt zelf deel uit van het theatergroep. Betekent dat dat je als consument ook vooral naar het theater gaat? Uh, ik, ik ben een hele rare man. Ik ga naar alles een beetje. Theater, musea... Film, vooral film. Uh, en ook alles jongens door, door elkaar? Opera, klassiek, musical, uh, populair? Weinig, weinig opera. Weinig opera? Weinig opera. Dat wel, maar verder ben je maar misschien alles eten je weet, ongeveer. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ook rap van uh, de Jurf van tegenwoordig? Nee. Dat dan weer niet. Is dat nee. nog lager op de trap dan Oprah? ABA? <laughs> kan, je, kan je nagaan. Helaas. Ja. Het is erg, hè? Terwijl het is toch uh, ja, de beste rap ongeveer die we hebben. Uh, Pepijn, uh, je bent trouwens ook net solo gegaan onder de naam Fabriajo, hè? Uh, Fabriayo, Fabriayo, ja, Fabriajo. Uh, Fabriajo. Een plaat uitgebracht. Uh, ja, een ode aan je vriendin. Uh, ja... Liefde, dat soort zaken. Zullen we een klein stukje laten horen? Dat lijkt me fantastisch. Na het geregend, bal, gereden. Te lang gekeken, bal, klap gekregen. Brak gegeten, bak, wat een leven. Alles afgeschreven. Maar wacht eens even. Wat trekt daar aan, mijn muur? Wat schijnt in het avontuur? Laat verdwijnen, maaglijk zien. Dat is mijn eigen avontuur. Een tropische verrassing op mijn achterwand. Een ja. tropische verrassing op mijn achter, uh, ja. achterwand. Ja. Op achterwand? Ja, zo'n hele muur vol met, uh, met van de tropische behang. Ja. Dit is het soort liedjes wat je niet met van tegenwoordig kan maken? Uh, nee, dat kan ook wel hoor. Maar dan moet je wat langer doordrammen, want dan ben je met z'n drieën ja ja, dan, dan, nu ben je gewoon je eigen baas met je eigen band. Ja, precies. Ja. Het is een, uh, je hebt voor ons als cultuurrecensent vandaag een boek gelezen. Ik zei het, en een film gezien. Ja. Uh, of ik noem nog even de titel van jouw soloalbum. Voor uh, mensen die denken, hé, hey, mooie ah, ja, muziek. Uh, mocht u geïnteresseerd zijn, lieve dames en heren thuis. Het album van Fabio heet Coco. Kijk aan. Want zo heet... Ook je vriendin. Ja, ja. Uh, een boek gelezen, uh, Vloed ja. heet dat. Een debuutroman van Roderick Six, Vlaamse auteur. Ja. Film gezien, The Watch. Uh, nieuwste vehicle van Ben Stiller. Ja. Uh, Meet the Parents onder andere en zo. Uh, zullen we met de film beginnen? Ja, dat is goed. Waar ging je over? Uh, ja, het, het, uh, in opzet is het een soort Alien Invasion film. Maar eigenlijk is het gewoon uh, ja, een Ben Stiller comedy. Wat inhoudt dat hij zeg maar een soort normaal, een beetje stijf persoon is... en dat er een andere factor is die hem de hele tijd probeert te ontwichten. En ja. uiteindelijk komt alles weer goed. Is het een genre waar je van houdt? Ik vind het, uh, eigenlijk, ik vind het altijd wel aangenaam om naar te kijken, ja. Maar uh, ja, heel veel diepgang hoef je natuurlijk niet te verwachten... maar dat is ook niet altijd nodig. Ja, want buiten, AZW, buiten de buiten wezens dus? Ja. In, in een comedy? Ja, maar die, uh, die aliens die spelen eigenlijk heel erg een... Uh, een Bij tweede, tweede, misschien wel een derde viool. Ja. Ja. Dus dit, dit, het verhaal is niet zo belangrijk. Uh, je, je, je vond hem onderhoudend, leuk, heel ja, goed, zeker. fijn? Of... Nee, ik heb, uh, ik heb uh, heel hard gelachen. Ik heel heb, hard gelachen ik, zelfs? Ja, ja, ja. De exacte grappen zijn me nu alweer ontschoten. Dus, uh, zo sterk kan het ook niet geweest zijn. Maar het, het, ik vond het wel zeer vermakelijk. Ja. Ik, ik las ook hele uh, negatieve uh, kritieken. Kandidaat voor de meest wanstaltige film van het jaar. Ja, maar dat is denk ik gewoon inherent aan uh, Ben Stiller... Of je wacht van hem of, uh, of je kan er om lachen. Dus dat, uh, ja, dat begrijp ik dan ook. Hey, ben jij bent stiller, Mark? Nee. Nou niet. ja, nou, maar dat zijn ja. films waar ik niet naartoe ga. Die, nee, want? Ja. Ja, Daar hou ik niet van. Zo, het genre... Van. Comedy of uh, Aliens? Of nee, al aliens. Aliens vooral. Ja. Daar knap jij al meteen op af. Ja, ja, ja. E.T. ook niet gezien? Ja, dat nou, toch wel. Ja, maar het. Ja. <laughs> ja, het is. Eh, wat, wat maakt de film zo leuk? Is dat inderdaad Ben Stiller? Ja, dat is gewoon die interactie tussen de hoofdpersonen. Dus, uh, ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill en die uh, jongen. Ik ben zijn naam even vergeten, maar uh, die uh, acteur uit uh, die BBC-serie, The IT-crowd. Nou ja. Zeg mij even niets, maar goed. Een maar... Ja. Uh, dat is. Zij zijn met z'n vieren zeg maar, de, de hoofdrol okay. dat, dat, is, dat is gewoon heel grappig allemaal. Het ja. gaat vooral gewoon over uh, ongemakkelijke situaties en seksuele toespelingen en dat soort dingen. Voor liefhebbers van het genre uh, uh, niet te missen dus. Exact. Oké. Okay. Het boek dan, uh, Vloed. Een debuut is het van een Vlaming, Roderick Six. Ja. Eventjes maar waar, waar het over gaat, het verhaal. Uh, ja, de hele wereld is uh, onder water komen te staan. En uh, die hoofdpersoon die, uh, is samen met nog drie andere. Als schijnbaar enige mensen in een dorp nog over um, uh, om bivakeren op het dak van een studentenflat die op een heuvel staat. En uh, ja, vanaf daar ga je, ga je het verhaal in eigenlijk. Klinkt uh, als een spannend uitgangspunt. Ja, nee, dat vond ik ook. Uh, het, vooral omdat het ook uh, een uh, Vlaamse schrijver was. Dat is natuurlijk een soort J.G. Ballard-achtige... Uh, Drowned World, post-apocalyptische... <laughs> ja, ja, dat uh, gegeven ken ik wel Dus jij was niet, bij uh, Voorbaat wel uh, nou, uh, geïnteresseerd? Ja. Ja. En? Ja, uh, nou, ik vond het op zich wel spannend of zo... maar het bleef ook een beetje uh, op de vlakte... terwijl het wel dat het insinueerde dat er, dat er diepte aan zat te komen. En ja, dat kwam niet. Nou, ja, of ik moet het helemaal gemist hebben. Dat, uh, dat kan natuurlijk altijd, maar nee. uh, wat mij betreft niet, nee. Want, uh, ja, nou ja, zonder dat we misschien ook te veel verklappen... maar, maar uh, wat, wat, wat is het gegeven, vooral de spanning tussen die vier? Ik bedoel, uh, of nee, ze het overleven? Ja, of dat... nou ja, de, de, de, er, wordt, wordt, uh, er wordt geïnsinueerd dat er een soort, zeg maar... dat er nog een voorgeschiedenis is die je niet, die je niet kent... En uh, af en toe uh, gaat het via flashbacks ook terug naar. nou ja, voordat alles dan onder is gelopen of zo. Maar echt het grote. Uh, ja, de, de grote ommekeer. of, of de, ja, hetgeen wat je niet aan ziet komen, dat. Uh, dat, dat ontbreekt nogal. Er wordt ook vooral heel veel gemasturbeerd door de hoofdpersoon. Oh, ja. En dat wordt op een gegeven moment saai? Nou. Het is niet, niet het alleraangenaamste om, uh, om over te lezen. Om over te lezen, ja. Het, uh, het, het, een leuk gegeven voor een theaterstuk, uh, Mark, toch? Vier, vier mensen bovenop een etage als enige nog overstroomd. Over dus... Bijna alles is geschikt voor theater. Ja? Ja, vind ik wel. Echt waar? Ja. Rapmuziek, opera? Ja, ook. ook alles. Ja, kijk, hier ja. ontstaat een nieuw, ja. uh, nieuw samenwerkingsverband. Ja, kan. Wie weet, bij elkaar ja. Zou jij er een, een theatervoorstelling in zien? Ja, nee, ik moest ook denken dat vooral uh, inderdaad die setting... dat ze met z'n vieren zijn en uh, elkaar stiekem een beetje moe uh, raken... dat deed me ook wel een beetje denken aan, uh, aan Beckett of zo. Wachten op Godot? Ja, precies. Want die heb je ook gezien? Ja, zeker. Okay. Maar dat zal wel een x-aantal jaar geleden, dus maar, Ben, ben, ben, ben je zo'n cultuurliefhebben? Nou, ik hou wel van uh, een, een boek uh, lezen. Aha. Boek, theaterfilm, dat soort dingen. Ook? Ja, theater is wat minder uh, voor mij. Maar uh, ja, van tijd tot tijd uh, kan ik me daar zeker wel een bijl aan vallen. Ja. En dus, ondanks dat, uh, uh, dat er in het boek ook veel uh, seks is, dus, begrijp ik. Wat je in de films van Ben Stiller juist wel grappig en leuk vindt. Ja, maar het hielp dat niet dat om dit dan, boek leuk dat te vinden. Er zijn dan toespelingen uh, uh, met betrekking op, op seks. En dit was meer. Ja, ik had ook heel vaak weet je, het idee dat hij. Uh, dat hij zoiets had van, oké, okay, ik heb nu 50.000 woorden... het moeten er 80.000 zijn, waar kan ik... Ah, hier is nog een soort lege ruimte waar ik wel... Dan uh... <laughs> stop ik een stukje seks in. Ja, precies, een stukje seks... of een, een hele gedetailleerde beschrijving van een, uh, van een kelder ergens. Het, het had niet allemaal een, uh, een concreet doel voor me of zo. Ja, jij schrijft zelf ook, hè? niet alleen teksten voor, voor rapliederen. Ja, uh, maar... ik ben bezig met een bundel met korte verhalen op dit moment. Een bundel met korte verhalen? Ja. Ik heb er nu 14, het moeten er 20 worden. Want? Ja, je moet wel een beetje een stok hebben om mee te slaan natuurlijk. Je moet, wel, je moet een beetje dik hebben. Ja, precies. Ja, ja. En dus moet je het allemaal opvullen met, uh, met seks waar niemand op zit te wachten. Er, er komt geen seks in voor, in die korte verhalen? Ja, ja, zeker wel, maar het is oh. alleen maar uh, voorkomen terecht. <laughs> oh, hoe noem je dat ook weer? Functionele seks? Ja, exact. Ja. Wanneer komt de bundel uit? Nou, ik moet het eerst nog even afmaken, maar uh, hopelijk volgend jaar ergens. En als je nu een van de twee het boek of de film moet aanraden... aan onze luisteraars, welke wordt het dan? Uh, nou, aan jou zou ik dan het boek aanraden... aangezien je okay. geen, aan geen ja. hoge pet op hebt van Ben Stiller... en het genre comedy Nog Aliens. En dan heb de... niets met hoge petten te maken, maar ik ga het, ik ga het lezen. En uh, ja, die film was gewoon, ik vond het gewoon uh, zeer vermakelijk. Als je geen zin hebt om uh, drie dagen lang uh, allemaal letters te lezen... die op pagina staan, dan uh, Gaat dat is maar naar het verregende de de beeld misschien ook wel iets voor je. van Laan en Van de jeugd tegenwoordig dank voor je recensies. Mark van Warmedam, ook dank voor je reactie op de meevallende bezuinigingen. Straks gaan we praten met Renske Leijten van de SP. Maar eerst... Deze week kwam de Wereldgezondheidsorganisatie met cijfers over roken. De prijs van sigaretten heeft wel invloed op het aantal mensen dat rookt, maar nauwelijks op het aantal sigaretten dat een roker dagelijks opsteekt. Opvallend is namelijk dat in landen waar per roker het meest gerookt wordt, de sigaretten absoluut niet het goedkoopst hoeven te zijn. We gaan hierover praten met beroepsroker Jan Zwart, alias Nicotinus en hoogleraar tabaksontmoediging Wilma Teersma. Ja, welkom Jan. Even, uh, hoe lang rook jij al? Nou ja, zeg maar Nico. Ja, ik ben begonnen, dus een jaar of tien, denk ik. Ik kreeg ja. een plukje pruimtebak. Ja. Uh, overgeven natuurlijk. Ja, daarna. <coughs> Het fietsong van de basisschool. Zware check. En uh, overgeven natuurlijk. Ja, en ja, ja. later sigaren uh, uit de uh, dozen van Ooms en zo. <kijen> en dan uh, overgeven natuurlijk. En daarna komt een drank bij. <kijen> Ik heb ja, wel een ja. keer drie weken gestopt, maar daarna uh, ja, in totaal, uh, zeg maar, uh, lang vooral kort. 46 jaar. Goed, Nico, jij rookt dus al 46 jaar. Ja, min dus die, die drie weken. Ja, en wat valt jou op aan dit nieuws? <kijen> uh, wil je een glaasje water? Nou, biertje, lekker. Uh, ja, ik, ik vind het wel grappig. Oké, okay, wat? Nou, <coughs> dat die landen waarin het, het meest gerookt wordt. Ja, de landen waar het meest gerookt wordt zijn... <tie> Uh, Kiribati, Nauru, ja. Griekenland, Oostenrijk en Rusland. Ja, precies. Dat is wel grappig. Die eerste twee landen hebben we nog nooit van gehoord. Van die eerste twee landen heb je nog nooit gehoord? <coughs> nee, Nauru. <En? nee. coughs> ja, dat zal Marro wel vandaan komen. Kiribati, wellicht dat ik gewoon <coughs> Dat ligt aan de andere kant van de wereld. Ja, die Grieken die hebben geen nagels meer, naam een armzalige... kon <coughs> cool te krabben, maar ja, nee hoor. Ja, ja. Ze paffen rustig door. Mag ik nog een oezo? Ja, ja, daar zit misschien wel iets geestigs in. Ja. Zeg, Nico, zou jij stoppen als bijvoorbeeld sigaretten... nog veel duurder zouden worden? Nee, natuurlijk niet. Ik werk toch? Dus je kan het betalen, wil je nee, zeggen? Nee, nee, ik wil zeggen dat ik binnenkort 1000 euro van Rutte krijg. Dan kan ik dus mooi dus twintig... 20 slof tien pakjes. Is het... Nou ja, dan kan ik, kan ik weer een paar dagen door ook. Goed, we gaan even naar uw buurvrouw, mevrouw Teersema. Ja, als het nu even ga, ik even dan een sigaretje roken. Ja, op het balkon alsjeblieft. Ja. Mevrouw Teersema, wat viel u op aan dit nieuws? Wat uh, mij vooral opviel aan dit nieuws... is dat een uh, prijsverhoging van sigaretten uh, nauwelijks iets doet... Men rookt er niet minder om. En het aantal uh, stoppers is uh, gering. Oeps, heeft u zelf gerookt? Nee, nee ik heb een uh, aangebogen stem. Wat uh, Marc Marie heeft, maar dan uh, precies andersom. Duidelijk. Ja, voor elke 10% uh, verhoging van de prijs stopt 4% van rokers met roken. Dus het helpt eh, wel een beetje, maar niet veel. Het eh, beter is uh, het om het roken nog onaantrekkelijker uh, te maken. Pakjes uh, bijvoorbeeld minder mooi maken. Hè, en eigenlijk nog beter vertellen welke schadelijke stoffen er allemaal in zitten. Tja, het blijft een venijnige verslaving dat roken. Ja, ja, wat je ziet is dat roken het maar moeilijk lukt om weinig te roken. Uh, alleen in ontwikkelingslanden daar ook mensen een paar sigaretten per dag... Om dat ze bijvoorbeeld van 1 euro op diezelfde dag moeten zien rond te komen. Nou, oh, dan is roken helemaal een rotverslaving. dan hebben jullie mij nog nodig? Want mijn check is op en er komt nu ook een beetje bloed mee omhoog. Ja, hand voor uw mond graag. Ja. Nee, dank u, we hebben genoeg van u gehoord. Tot slot, uh, zegt u eens: My precious. Per, wat, pardon? My precious. Oh, nee, nee, daar begin ik echt niet aan. Ah, alsjeblieft, één keertje maar. Please, please, please, uh, my precious. My precious. Dank u wel. Dank voor uw komst. Bas Hoeflaak, Pieter Bouwman en Marian Luif voor u. We onderbreken voor het nieuws, Eberhard de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. Slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen door Anders Breivik... zijn tevreden over de uitspraak van de rechtbank in Oslo. Volgens twee van hun advocaten is het belangrijkste dat Breivik nooit meer vrijkomt. Ze gaan ervan uit dat de straf na de opgelegde maximale termijn van 21 jaar... steeds weer zal worden verlengd. Het Internationaal Olympisch Comité en de Internationale Wielerunie UCI... willen nog niets kwijt over het besluit van Lance Armstrong... die zijn strijd tegen het Amerikaanse dopingagentschap heeft gestaakt... De dopinginstantie beschuldigt Armstrong van dopinggebruik en wil hem zijn zeven toerzegers afpakken. Het IOC en de UCI willen wachten op een onderbouwing van de beslissing van het Amerikaanse dopingagentschap. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel bivakkeren opnieuw Somalische vluchtelingen. Zo'n 25 van hen hebben in de buurt van het COA-complex de nacht doorgebracht. Ze vinden dat ze niet goed worden behandeld en eisen dat ze zich niet meer iedere dag hoeven te melden. En een deel van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven is ontruimd geweest na een korte brand op het dak. Daktekkers konden het vuur zelf doven, maar via luchtinstallaties werd rook naar binnen gezogen. Waardoor het nodig was een groot deel van de polyclinic te ontruimen. Het ziekenhuis zal vanmiddag geen patiënten meer helpen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Er staan op dit, moment, op dit moment 15 files, in totaal 71 kilometer. De meeste vertraging komt door ongelukken, werkzaamheden en vrachtwagenpech. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 7 kilometer door een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maarhezen en Nederweert 6 kilometer. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 6 kilometer. De rechte rijstroken is dicht. Het verkeer richting Zwolle kan beter omrijden via Arnhem en Apeldoorn. Werkzaamheden zorgen voor vertraging op de A50, Arnhem richting Os, tussen Heteren en het Knooppunt Ewijk 8 kilometer. En op de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom, tussen Heinkunstzand en het afrit Schravenpolder, 5 kilometer. De rechte rijstok is daar dicht door een technisch onderzoek na een ongeluk. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live, Jan Bon. Een hele goede middag en welkom hier in Café de Kroon. Aan het Rembrandplein in Amsterdam, waar u van harte welkom bent. Onder andere om te kijken en te luisteren naar Renske Leijten. Want de SP is de bon, zo zeg je dat tegenwoordig. De partij is in de peilingen voor het eerst in de geschiedenis zo groot... dat hij zich klaarmaakt voor een leidende rol bij de vorming van een regering. En daarom is zij hier te gast. De vrouw die volgens ingewijde Jan ze ook graag als een opvolger had gezien... Nummer 2 op de lijst van de SP Renske-Leijten. Mevrouw Leijten, uh, ja, als het er nu ligt, gaat de SP ook regeren? Jazeker, dat hadden wij uh, in 2006 ook wel gewild. In 2010 heeft Emuult een paar keer geprobeerd met een alternatief voor wat er aan tafel zat. En als we nu de leiding kunnen krijgen, dan is dat heel mooi. Ja, u zegt, we moeten ons niet net als in 2006 weer buiten de regering laten houden. Dat is toen gebeurd? Ja, toen, is er eigenlijk, toen zijn er verkennende gesprekken geweest. En toen heeft Balkenende gezegd... ja, ik zie er niet zoveel in. En toen heeft Bos gezegd... nou, dan zoeken we een derde erbij. Toen is er eigenlijk er is nooit geformeerd of zo. We hebben nooit serieus gesproken over een regering. Mm -hmm. En we hebben toen heel netjes afgewacht... wat komt er uit dat eigen kropen? En dat had je uh, niet moeten doen? Nou, misschien hadden we wat meer op de deur moeten bonken, ja. Oude Bos Bos schreef er deze week ook over in zijn column in de Volkskrant. Die zei, ja, dat verhaal dat klopt helemaal niet. Marijnissen was veel te bang om compromissen te sluiten. Die wilde zelf niet. Niet. Nou, er is gewoon een verslag van de verkenner. Dat was de heer Hoekstra. Ja. Er is ook over gedebatteerd in de Tweede Kamer. En er staat gewoon heel duidelijk in dat hij geconcludeerd had... dat er geen basis was voor de samenwerking van CDA, Partij van de Arbeid ja. en SP. Volgens toe. Wouter Bos, omdat Hoekstra schrijft... dat de SP te kennen gaf niet meer bij die besprekingen te willen zitten. En hij gaf ook aan dat, dat uh, Balkenende niks wilde terugdraaien van beleid. Nou ja, Leuk, weet he, je, het Ja, geschiedenis. Ja, maar het is na te lezen voor iedereen die dat ja. wil. Maar goed, u wil regeren, maar wat als het nou niet lukt? Ja, dat weet je nooit. Uh, wij gaan er vol voor. Mm -hmm. Wij vinden ook dat we e toch eigenlijk even moeten afwachten... wat 12 september de kiezer gaat besluiten. Wel, ja. Dat is toch ook wel heel belangrijk. Uh, en wij zullen er vol voor gaan. Maar voor iedere partij geldt, en niet alleen voor de SP... <lacht> er zal water in de wijn moeten, maar de wijn moet nog wel te drinken blijven. Daar gaan we het over hebben, over hoeveel water en zo. Uh, eventjes, wat is het voor rare strategie... om Roemen pas heel laat mee te laten doen in die campagne? Er is gewoon besloten dat we iedereen inzetten. En iedereen moet ook zijn rust hebben. Maar Behalve dat... Emile Roemer. Nee hoor, die is zondag uh, te zien. En dat doet hij volgens mij zes of zeven hele grote debatten. Uh, we moeten elkaar ook niet helemaal uh, doodcampaignen. Uh, maar ik ben al uh, zeker uh, twee weken bezig. Ja, kan maar kan vertellen? Het, uh, hij was bang voor Overkill, maar bij ons op de Facebookpagina reageerden al uh, luisteraars die zeggen, ja, misschien moet Rens Leijten oppassen voor Overkill. Want u was vandaag al op Radio en gisteren op tv. Ja, ja. Ik, kijk, als u mij uit, dan kom ik Daar wel. Dan komt u. Ja. Wij zijn er heel blij mee. We gaan het uh, zo direct hebben over de SP, over de campagne, over de SP en de regering. Maar eerst gaan we luisteren naar een lied dat Suzanne Matthijssen schreef... nadat ze googelde op hun naam. Vrijdagmiddag live, woehoe, Renske Maria Leiden. De nummer twee van de SP oeh, wa, wa, wa, wa. wordt geboren in Leiden. Oeh, in een gezin van hulpverleners oeh, zit ze ochtends met beschadigde pleegkits te ontbijten. Oeh, oeh, haar leven oeh, is oeh, een bries, een fijne oeh, tijd. Oeh, maar ze gaat oeh, toch oeh, in therapie oeh, tijd. oeh, tijdens oeh, haar pubertijd. Want na antroposofisch oeh, vlieren fluiten in de koffieshop. Krijgt Wenske ineens de politiek in haar schop. valt valt tijdens vakantie op een Waddeneiland. eiland. Ze belt uren met haar pa, wat is hier aan de hand? Later vliegtuigen zich in het WTC. Wim Fortuyn polariseert en leidt en kiest voor de SP. Descriptie: scriptie, feministische literatuur, kritiek. Komt er door haar voorzitterschap van de jongerenpartij niet. Ze gaat de Tweede Kamer in, Klagen stond door Jan. En bijt zich vast in de zorg, net als voorganger kant. Alle vooroordelen over het haar, ze blijken waar. Een stroper. Teruggeslangen kou voor vrouwen, extra zwaar. Was bijna gestopt, maar vol nu om te regeren. Zal Roemer haar dan straks met een ministerspost waarderen? Als de SP straks regeert, heeft dat minnen en plussen. Een gapend begrotingstekort, maar wel gratis bussen. Voor gezelligheid zegt er ga je maar naar een vereniging. Want de wereld moet gered worden, per slot van redening. Getrouwd met een spr activistischer dan zij. En Leiden zelf is al zo'n Uitroepteken van een meid. Ha, fel streng gedreven in de way waarop ze pleit. De vonken vliegen er vanaf tijdens het ontbijt. Oeh. Vrijdagmiddag live. Woehoe. Renske Leijten. Nummer 2 van de SP. Renske Leijten. Ja. Ja. Ja. Susanne Mathijssen, Vera K. en Milou van Bodegraven. Over mijn gast, Renske Leijten... Uh, ik geloof dat uh, die, die SP'er waar u uh, mee getrouwd bent, hier ook is. Althans, ik, ik zag u veel betekenen <lacht> het kijken. Dat? Ja, het is me goed dat het radio is, ja. Ja, ja. Want vliegen de vonken er dan ook vanaf? U wordt helemaal rood <lacht> <lacht> Nou, ik vind het wel ontzettend mooi nummer wat ze ervan gemaakt hebben. Dank jullie wel, ja. uh, dames. Dat maar liggen is... jullie, ik kijk ook even die kant op, liggen jullie veel in de clinch bij het ontbijt? U mag knikken? Nee. Er wordt nee geknikt van nee. die kant. Dat valt reuze mee. Nee. Oké, okay, goed, dan weten we dat ook <lacht> weer. En die, die uh, scriptie feministische literatuurkritiek, missen we daar veel aan, dat die nooit is gekomen? Nou, ik vind het zelf heel erg jammer dat ik mijn studie uiteindelijk op de valreep niet heb afgerond. Want ik vond mijn studietijd toch werkelijk de leukste tijd uh, tot ja? nu toe van mijn leven. Vanwege de studie? De studie vond ik ook echt heel leuk. Nederlands. Nederlands? is een geweldige taal en er komt veel meer bij kijken dan alleen D's en T's natuurlijk. Maar ook de tijd. Uh, je doet veel, je bent actief, maar je hebt ook een enorme vrijheid. Een hele verantwoordelijkheid om natuurlijk zelf je leven in te richten. En dat is wel heel fijn. Veel leuker dan de politiek. Nou, leuker, leuker. Ik vond het een hele prettige tijd. Ja. Ja. U bent uh, vanuit die studie eigenlijk zo de politiek ingerold. Hè? U bent voorzitter van de jongerenbeweging van de SP. PA, zeggen ze tegenwoordig, persoonlijke assistent van Jan Marijnissen. En nu dus in de Tweede Kamer. Ja. Uh, sommige mensen zeggen dan heeft die uh, vrouw nooit echt werk gehad. Uh, Zoals nou ja. Jan eens in de fabriek zat. Hè? Ja, ja, ja. Nou ja, goed, ik heb ontzettend veel bijbaantjes gehad. Mijn ouders, die, uh, hebben, dat komt in het liedje ook al terug... We hadden een gezinshuis. En uh, mijn broers en zussen hadden een krantenwijk. En ik had op nou ja, jonge leeftijd al een paar straten van iedere wijk. En die, die liep ik dan keurig. En dan was de Donald Duck van mij. Uh, dus oh. dat was in zo'n groot gezin natuurlijk een enorm privilege. Waar ik dan ook wel mijn eigen kranten voor had bezorgd. Nee, nee. maar um, ik heb altijd bijbanen gehad, ja. uh, uh, maar uh, serieus een baan niet. Maar ik wil toch ook niet zeggen dat in de politiek geen baan, baan is, of dus niet okay. hard werken. is. Nee, uh, dat, dat wou ik ook niet zeggen. U bent opgeleid, ook echt door Jan Marijnis, he, in het talentklasje, uh, later Agnes Kant opgevolgd. Van wie heeft u nou eigenlijk meer geleerd, van Jan Marijnis of Agnes Kant? Nou, dat kan ik niet zo zeggen, van allebei. Heel erg veel. En je, ik leer dagelijks nog bij. Je leert ook heel veel van naar mensen kijken. Ja. Zo zou ik het wel doen, zo zou ik het niet doen. Hm. Dus ik heb daar geen meetlat gelegd En ik zou dat niet kunnen zeggen, maar nee. voor allebei heel veel. Opvolgster, ja. zeg ik van Agnes Kant. U heeft twee wetsvoorstellen waar zij mee begon ook nog uh, door, de, door het parlement geloodst. Hoe heeft u eigenlijk haar... Uh, je kan toch zeggen ondergang beleefd? Nou, dat vond ik niet de leukste tijd uh, uh, die ik heb meegemaakt. Wat uh, concludeerde u daaruit? Nou, we zagen natuurlijk allemaal dat, het, uh, uh, dat ze niet goed lag in de publieke opinie, ook niet bij de media. We hebben heel veel aan gedaan om dat om te draaien, Agnes ook. Uh, we, ik had nog helemaal niet uh, het willen loslaten. Ik dacht dat er komen we nog wel bovenuit. En dat zij de beslissing nou meer mee te stoppen, dat vond ik uh, ja, vond ik heel erg. Omdat zij was niet veranderd. Um, maar dat was niet meteen op te boksen, toch? Nee, dat was haar conclusie ook. En we weten nooit hoe het anders was geweest. Lag het aan maar haar het bij te lagen aan de media? Het is een combinatie van. Op een gegeven ogenblik ontstaat er een beeld wat je niet meer kan rechtzetten. En dat was haar conclusie. Um, en ja, wat als kunnen we niet zeggen. Het is, het is geschiedenis, maar als het zo dichtbij gebeurt met iemand... dan doet dat je natuurlijk wat. Heeft u daar dingen van geleerd? Zeker. Haar werd verweten dat ze vaak boos is, te boos. U, u heeft dat ook nog wel eens te horen gekregen? Ja, nou, ik, ik herken dat ook niet helemaal bij haar. Uh, we zijn pittig, we bijten ons ergens in vast. We laten een bewindspersoon in het bad niet wegkomen. Maar volgens mij zijn we ook allemaal hele hartelijke mensen. Uh, en gaan we uit van uh, sociaal beleid. En dat, daarin verschillen we gelukkig ook niet. U wil regeren. Uh, we gaan het over hebben wat er gaat veranderen... als de SP uh, de grootste is en gaat regeren. Uh, Susanne die een op een begrotingstekort maar wel gratis bussen ja, nou, ik zou tegen iedereen willen zeggen, wacht vooral maandag af. Dan komen de cijfers van het Centraal Planbureau. Die gaat dan alle verkiezingsprogramma's, ja, heeft die en dan, dan de, En die kijkt daar uh, hoe het gaat met uh, nou, 3% tekort of niet in de komende jaren. We hebben daar een grote discussie over gehad ja. de afgelopen weken. Maar die kijkt ook naar de houdbaarheid voor de toekomst. Uh, ik heb al het een en ander gezien. Uh, U zegt, wij zorgen niet voor een gapend begrotingstekort. Nee, zeker niet. Maar wij gaan uit van een andere filosofie... dan die we de laatste jaren hebben gehad. Die is iedere keer geweest, je moet Bezuinigen om uit een crisis te komen. Wij zeggen, we gaan in het begin stimuleren... waardoor de economie weer aan de praat komt. En daarna gaan we bezuinigen. Hoe schuift het oplossen van dat tekort wat vooruit? Nou ja, uh, het stimuleren van de economie... Uh, leidt er ook toe dat het tekort ook krimpt? En nou ja, maandag zult u de rekenmeesters horen. Ja. Meer kan ik er gewoon ook ja, niet over zeggen. Ja, jammer dat we dat nu niet weten. Ja. Maar toch dat beeld hè, van, van inderdaad links of de SP in dit geval dan hè, zorgt voor een groot begrotingstekort. Dat bestaat natuurlijk wel. We zagen ook dat de, door quote gevisualiseerde beeld van roemer onder het bloed met een kettingzaag die ondernemers te lijf gaat. Uh, en, en die dan naar, naar Zwitserland vluchten, zeiden ze er ook nog bij. Uh, ja, dat is wel een beeld wat aan de SP kleeft natuurlijk. Nou, wat ik net al zei is dat wij staan een andere oplossing voor... dan die we jarenlang voorgelegd hebben gekregen. En wij zeggen dus, stimuleren zal ook helpen om uit de crisis te komen. Uh, ik denk ook serieus dat dat een discussie is... die internationaal veel gevoerd wordt. Je hoort daar de Wereldbank, de IMF ook over. Ook in Europa wordt er gesproken over hoe we moeten stimuleren. Alleen die discussie is in de Nederlandse politiek... Uh, nog niet zo, uh, wordt nog niet zo gevoerd. Wij nee. proberen hem te voeren. Ja. En dat is onze agenda. En, ja. Maar bijvoorbeeld Wientjes, de voorzitter... Werkgevers heeft u wat dat betreft nog niet overtuigd... of hij heeft uw verkiezingsprogramma niet gelezen. Maar als hij dat wel doet, dan leest hij daar ook allemaal zorgelijke dingen in. Hij zegt, ja, ze willen het minimumloon verhogen... vermogens en, belastingen, eh, vermogens en andere belastingen gaan omhoog. Bankenbelastingen gaan omhoog. Om maar eens een paar dingen te noemen... die voor het bedrijfsleven misschien niet zo leuk zijn. Nou, kijk, wij, wij hebben altijd gezegd... je moet... Ook kijken naar een sociaal land. En wij willen voorzieningen overeind houden. Uh, dat doen wij inderdaad. Enerzijds een lastenverzwaring. Maar ook een enorme lastenverlichting voor mensen. En die zullen daarmee ook meer uit kunnen geven. Juist bij die ondernemers waar Windjes voor staat. En he, geen koopkracht, nee, geen geld in je portemonnee. betekent ook dat je. Slecht niet... voor de economie. Ja, dat is ook slecht voor de economie. Ja. Dus um, uh, Windjes is heel erg voor de grote werkgevers. Ik denk dat kleine ondernemers, midden- en kleinbedrijf. juist ...die ons heel veel voordeel Daar heeft. komt u vooral voor op, hè? Zeker. Waarom, zijn die, uh, ja, waarom moet u die voorrang krijgen op de grootte? Uh, zij zijn een banenmotor van onze economie. Uh, het is heel erg goed om juist kleine ondernemers, kleine werkgevers goed te stimuleren. Uh, dat doe je enerzijds door hun niet die lastenverzwaring op te brengen op hun winsten. Hè? Want er gaat, het gaat erom dat je over winsten, over meer dan 200.000 op jaarbasis, meer gaat betalen. Nou, dat heeft de kleine bakker op de hoek, heeft dat niet. Um... Nee, maar die grote bedrijven zijn natuurlijk ook zeer belangrijk voor onze economie. Zeker, absoluut. Maar die, daar, als je zoveel winst maakt, dan kun je een beetje meer bijdragen. Ook die grote bedrijven profiteren van een gezonde samenleving, een goed opgeleide samenleving, ja, maar u uh, een netwerk van, ja? van, van, van, van goede wegen die we hebben. Uh, dat is allemaal, brengen we allemaal met z'n allen op en het is helemaal niet gek dat we bedrijven daar ook aan uh, bij laten dragen. Nee. Die betalen nu minder belasting dan mensen die vanuit werk belasting betalen. Maar u wilt bijvoorbeeld kleine bedrijven bij aanbestedingen voorrang geven boven grote bedrijven. Moet je niet gewoon kijken wie het het beste en het goedkoopste doet? Kleine bedrijven in de buurt. Je hebt nu de gekke situatie... dat er dus een bedrijf is, bijvoorbeeld uit mijn woonplaats Haarlem... die doet een klus in Culemborg. En dan is er een bedrijf uit Culemborg en die doet een klus uit Haarlem. En die zwaaien naar elkaar op de snelweg. Ja, als het, zou het helemaal Culemborg niet gek beter zijn, en goedkoper doen, is misschien wel terecht. Ja, maar Het zou helemaal niet gek zijn om dat ook een beetje logischer te organiseren. Mm. Dat geldt in de gezondheidszorg ook vaak. Daar komen we nog wel op, geloof ja, ik. Ja. Maar ik, het is heel erg belangrijk bij grote aanbestedingen... ook in steden zoals Amsterdam, waar we nu zitten... zijn veel kleine ondernemers die ook mee kunnen doen aan een deel van de aanbesteding. En dat is ook wat wij erg belangrijk okay. vinden. Toch, uh, uh, want dan toch even over dat mogelijke tekort. Hè? Want ik lees verder... Uh, de SP wil geen btw-verhoging, geen korting op pensioenen. AOW-leeftijd niet omhoog, gratis musea. Meer geld naar politie-justitie, meer geld naar onderwijs... meer geld naar de zorg. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Ja, maar het kan wel. En dat laat u de rijken betalen? Nee, niet alleen. Nee? Nee. Waar komt dat geld vandaan dan? <laughs> nou, wij proberen de economie weer te stimuleren. Dat zullen we doen met een investering. In bijvoorbeeld woningbouw. Eenmalige uitgaven. Dat zijn dus geen structurele uitgaven. Daardoor krijgen we de economie aan de praat. Als de economie aan de praat is... Daar dan gaan dit we allemaal met z'n meer verdienen. Dan komt er ook meer belasting binnen. Ja, en je ziet bij ons ook wel degelijke verschuivingen inderdaad. Van dat mensen met een wat kleinere... of een gewoon een middelmatig portemonnee... meer koopkracht krijgen. En mensen die wat rijden zijn en de echt grote Minder bedrijven bracht, ja. met veel winsten dat die wat meer ja. bijdragen. Nou ja, goed. Uh, uh, als u die grootverdieners heel erg gaat aanpakken, uh, uh, dan kun je ook nauwelijks nog belasting als ze verdienen natuurlijk. Weet u? Ze betalen nu veel minder belasting dan gewoon iemand die een baan heeft. De schoonmaker, de me, degene die werkt in de thuiszorg... de verpleegkundige in het ziekenhuis... maar ook de radiopresentator betaalt veel meer belasting... dan een groot bedrijf. Nou, zeker. En het is, niet, het is toch niet gek dat we dan ook van grote bedrijven... die gewoon profiteren ook van onze goede samenleving... ook iets bij. Of doen ze dat al. ons belastingssysteem is natuurlijk wat dat betreft al... Nee, voor uh... bedrijven is dat echt minder dan voor mensen die gewoon loonbelasting uh, betalen. Bo die boete moeten we ook niet betalen. U zei het al eerder, de Europese boete veel over te doen. Hè? Roemer uh, riep dat. Toen trok hij het weer in. En toen zei hij weer, nee, ik heb het niet ingetrokken. Uh, ja, dat zorgt er niet voor dat er veel vertrouwen... ook weer toch bij die ondernemers is in de SP. Ja, weet u, ik hoor eigenlijk alleen maar de vertegenwoordigers van de ondernemers. Ik spreek ontzettend veel kleine ondernemers die er wel vertrouwen in hebben. En als het even over die boete gaat. Ja. Uh, we hebben nog, is, Europa heeft nog nooit een boete uitgedeeld. Terwijl er jarenlang door grote landen, Frankrijk en Duitsland... over die 3% heen is gegaan. Ja. Dan zou Nederland de eerste zijn met een boete. Ik moet de politieke partij nee, nog zien nee, in die Nederland. misschien komt die niet. Maar het gaat nee, maar natuurlijk om het ik, principiële nee, punt. Ik, ik moet de politieke partijen in Nederland nog zien die deze boete met plezier betaalt. Ik nee. denk dat iedere partij zal zeggen... Wij gaan naar Brussel en we gaan hem aanvechten. En dat is wat wij ook zullen doen. En overigens ja. is de discussie in Brussel al veel verder dan in Nederland. Want daar kijken ze wel degelijk naar hoe kun je maatwerk toepassen. Spanje heeft al uitstel gekregen. Ja. En als wij perspectief hebben op snel wel onder die 3 procent... dan ben ik ervan overtuigd dat we hem niet eens krijgen. Nee, dat is allemaal waar. Maar het gaat natuurlijk om het principiële punt. Als het uiteindelijk zover komt, zeg je dan ik doe het niet. Ja, we gaan die boete aanvechten. En we nee. weten zeker... Ja, dat snap ik. Maar we gaan er even vanuit. Dat heeft u gedaan. Is niet gelukt. Er ligt er. Betaalt u daar niet? Die 3%, daar zitten we snel genoeg onder om de boete niet te hoeven betalen. Ja, u ontwijkt het, uh, de vraag. Nee, maar de vraag is niet... Komt die boete, of de vraag is niet betalen we de boete, de vraag is komt nou, die boete? Dat er? is wel de vraag, want ik stel de vraag en u geeft het antwoord. Ja, en, als, als ik, en als ik gisteravond Hollande en Merkel samen aan tafel zie gaan... dan hebben ze het er juist over hoe kunnen wij er beter mee omgaan... dat landen ook uit de crisis komen ja. in plaats van alleen Goed. maar bezuiniging. Uh, belachelijke begrotingsregels noemt de SP dat, he? dit soort dingen. die boetes. Rigide, ja. Rigide ja. ja. Stapt u dan ook uit dat stabiliteitspact, waar die begrotingsregels onderdeel van zijn? Nee. Als, waarom niet? Nou, omdat je ook, juist als je aan tafel zit kun je zorgen dat die regels veranderen... Zoals ik al zei, de discussie in Europa is al veel verder als in Nederland. We moeten niet zeggen, je moet binnen drie, drie, binnen drie jaar op die drie procent zijn... als we daarmee economieën in landen de nek omdraaien. We hebben een alternatief geschetst... dat je staatsschulden zou moeten laten opkopen door de ECB. Daarvan zijn wij weggezet als dat kan niet. Dat is absurd. En op dit moment ligt wordt dat als reëel alternatief op tafel in Europa. Wellicht zijn wij met ons alternatief te vroeg gekomen. Maar waarschijnlijk wordt dit een van de oplossingen voor de crisis... En dan hoef je dus ook niet landen die zwaar in de put zitten met hun economie... alleen maar te dwingen om harder te bezuinigen. Ja, het is spannend wat eruit komt inderdaad uit die gesprekken. Laten we het over de zorg hebben, uw portefeuille. Van het nieuws vandaag, onder leiding van sp Lilian Marijnissen... gaat de FNV niet akkoord met de thuiszorg-CAO. Werkgevers hebben wel een CAO met andere bonden afgesloten, maar de FNV doet dat niet. Het gaat goed met het radicaliseren van de FNV... Nou, Lilian is gewoon uh, medewerker van de FNV-bondgenoten. En zij luistert goed naar haar achterban. Ook en lid die... van de SP, toch? Ja, maar goed, als zij, li als zij lid was geweest van, uh, de partij, van de Partij van de Arbeid... of van GroenLinks, hadden ze het waarschijnlijk ook gedaan. Want uh, de advocabel FNV en de andere bonden... die zijn veel meer met beleid bezig dat ze luisteren... en hun raadplegen en ook handelen naar wat de achterban wil. Nou, dat vind ik heel erg goed. En in de advocabel FNV en andere vakbonden lopen vele partijen rond. Ook veel Partij van de Arbeid. Ja. Dus maar staak in de thuiszorg. Maar volgens mij is het niet nodig om dat dan zo aan ons te leren. Oké, okay, maar staak in de thuis. Goed plan. Um, ik weet dat ze het in Rotterdam gaan doen omdat ze daar hun salaris verliezen. Uh, de meiden, ze krijgen of 30% salaris, uh, salarisverlaging... of ze moeten hun baan opgeven. Dat ze zich daartegen verweren, dat snap ik. En ze zijn al vanaf volgens mij december vorig jaar... zijn ze bezig met actievoeren. Dat snap en ik ook, maar zij uiteindelijk... Aan... de mensen waar ze voor zorgen worden natuurlijk de dupe van staking. Ja, de mensen waarvoor ze zorgen zijn er ook de dupe van als ze ontslagen worden. En zijn er ook de dupe van als, zij, als hun vak wordt uitgehold. Ik ben in Rotterdam geweest bij eerdere bijeenkomsten... dat ze bijeenkwamen van wat gaan we doen... Ook om te protesteren bij het stadhuis. Daar waren juist ontzettend veel cliënten bij... die mm hun -hmm. mensen juist steunen. Omdat ze ook zien van ja, je moet zegt, ook... Dus is goed? Nee, helemaal niet. Dit is een middel. En ik ga er niet over. Daar gaan mm. zij zelf over. Okay. Het gaat natuurlijk om het geld, ook in dit geval. Hè. En, en, en de discussie over... wat doen we aan die oplopende zorgkosten? Uh, die is gigantisch aan het oplopen. 11.000 euro per jaar per gezin. Uh, dat kan verdubbelen zelfs tot de helft van het inkomen. Uh, u maakt zich daar wel druk om. Zeker. Minister Schippers die zegt van. Een van de manieren om dit op te lossen. is bijvoorbeeld bij ouderenzorg. zeggen tegen familie, vrienden en omgeving. Je kan ook misschien best zelf. Is een keer die ramen laten. Ja, u, de... u vindt dat een slecht uh, ja. idee? Ja. Waarom? Ik vind een van de manieren om... Uh, hè, kijk, er wordt gezegd, de zorgkosten zullen verdubbelen. Maar dat is inderdaad bij ongewijzigd beleid. En wat hebben we nou de afgelopen jaren gezien? De introductie van marktwerking. Dat leidt tot een enorme kostenstijging. Dat leidt er ook toe dat bestuurders vinden... dat ze veel meer mogen verdienen dan de minister-president verdient. Dat er ontzettend veel bureaucratie is opgetuigd. Dat er veel geld verdwijnt in zakken waar we het niet willen hebben. Wij zeggen stop nou eens met die marktwerking dan valt er heel veel geld vrij en dan hoeven we dus niet de patiënten te, te straffen. Ja, het is dus een leuke wedstrijd. Hè? De minister zegt dan weer door marktwerking zijn de prijzen juist gedaald. Maar goed, nou, in ieder geval nou zijn de kosten het, gestegen in de totaliteit. Het Centraal Planbureau plan zegt gewoon dat door de marktwerking de kosten zijn gestegen... en er geen effectiviteit is opgekregen. Omdat er meer verricht wordt, meer behandelingen ja, worden ze, gedaan. Ja, en ze kunnen, we kunnen niet aantonen dat het medisch noodzakelijk is. Nee, en daar wil Schippers ook vanaf, samen met u eigenlijk. Uh, nou, maar, nee, maar toch hoor. Even, dat, even dat principe van waarom is het eigenlijk verkeerd... als je familie, vrienden of bekenden vraagt om de ramen te lappen. Daar is niks verkeerds aan. Alleen het wordt verondersteld dat iedereen zomaar zorg vraagt. En zo ken ik mensen niet. En zo ken ik overigens ook strenge gemeenten niet. Die bepalen of je deze huishoudelijke hulp krijgt. Die zijn vaak veel strenger dan dat mensen aankunnen. Maar Schippers zegt ook als mensen het echt niet geregeld kunnen hebben... Nou, dan ze... blijven we dat gewoon verzorgen. De VVD bezuinigt het gehele budget weg. Dus als Schippers zegt, de VVD zegt... ja, als je het echt niet kunt, dan kun je een beroep doen op de gemeente. De gemeente krijgt... Geen geld voor. Dus dat is een beetje gratis zorg geven. Nee, wat mij heel erg stoort is dat mensen hebben jarenlang premies betaald. Jarenlang bijgedragen aan de samenleving. En op het moment dat je dan ziek en hulpbehoevend wordt, dan word je gestraft. Het is niet mijn manier om de, om de samenleving in te richten. Je kunt namelijk ook zeggen dat we het wel met z'n allen betalen. Maar dan doe je geen winstuitkering in en... de ziekenhuizen. En dat is de keuze van de VVD. Maar da dat levert niet genoeg op, om al die miljarden die er nodig zijn, zeker als het zeker gaat verdubbelen... Wel. Nee, maar het gaat verdubbelen bij ongewijzigd marktwerkingsbeleid. En daar zetten wij nou juist een streep door. En als je dus daarmee stopt, als je zegt dat artsen in loondienst gaan werken... dat ziekenhuizen niet verspillen, dat je gezamenlijk gaat inkopen... en er zijn genoeg alternatieven die ik u kan geven... En dan hoef je de rekening niet bij de patiënt te leggen. Wat dacht u van andere keuzes? Elke van de Veen van de Partij van de Arbeid, die zei in die discussie... sommige medicijnen vergroten de kans om twee jaar langer te leven... maar kosten wel 15 miljoen per jaar. Dan zijn de kosten niet meer in verhouding... Uh, met de opbrengsten. Bent u daarmee eens? Ik vind dat mensen met zeldzame ziekten ook uh, uh, medicatie moeten kunnen krijgen. Dat is duurder omdat ze nou eenmaal een kleinere patiëntengroep is. Maar die zou ik niet uit willen sluiten alles betalen, hoe duur nee, het ook hoor, is. Kijk, we hebben heel duidelijke toelatingscriteria. Als een geneesmiddel uh, werkt... en er is geen ander geneesmiddel wat goedkoper is... dan wordt het vergoed uit de basisverzekering. We moeten goed met de farmaceutische industrie aan, uh, in discussie... over of die prijzen niet naar beneden kunnen. Ik ben er ook heel erg voor of wij niet kunnen kijken als overheid... of wij die ontwikkeling zelf ter hand kunnen nemen. Dan hoeven we niet uh, die farmaceutische industrie zo te spekken. Maar dat is weer een andere keuze maken dan de patiëntenzorg onthouden. Dat was al links of rechtsom... Vrees ik, ook met uw oplossingen, uh, zullen die kosten blijven stijgen. Ja. En zul je ook keuzes moeten maken, of niet? Ja, wij, kijk, op het moment dat de kosten stijgen... en je legt de rekening bij de patiënt neer... dan verschuif je de rekening naar de patiënt. Wij zeggen, je moet de zorgkostenstijging... die in ieder stelsel, bij ieder kabinet zal zijn... die kun je ook accepteren en die doe je in de premies. Maar dan moet je zorgen dat de premies inkomensafhankelijk zijn... waardoor de, laag, de mensen met een laag en een middeninkomen niet... Verzuipen door de zorgpremie, maar het kunnen blijven betalen. Ja, dan verdeel je dit, het anders, maar dit, dat levert geen geld op. Nou, maar dat is hetzelfde als je een eigen rekening presenteert. Dan verdeel je het ook anders, dan leg je het bij de patiënt. En wij zeggen, dan doen we het liever in solidariteit. En zo ken ik onze samenleving ook. En we hebben door laten rekenen... een totaal inkomensafhankelijke zorgpremie leidt ertoe... dat 75 van de huishoudens erop vooruit gaat. K Die gaan K dus minder betalen. En 25 gaat meer betalen. Nog een ander, Daar zien we ja? nu geen okay. betalingsproblemen. Nog een ander ding wat u wil viel mij op. Een om mensen heel snel geld uit te keren? Op het moment dat je uh, mede, uh, slachtoffer bent van een medische misser... dan is het goed als er uh, iemand is die jou helpt in de juridische kosten. Uh, en dat zijn we nu aan het uitwerken. En dat ook de overheid dat geld gaat voorschieten? We zijn het aan het uitwerken. U kunt daar verder niks over zeggen? Nee, nee op het moment dat je iets nog uh, aan het uitwerken bent... dan is het verstandig om daar niet te veel over te ja. zeggen. Nee, nou ja, u vertelde dat u een afspraak met Prem Radication hebt... Hè, om het daar bekend ja, te maken. Precies. U kunt het beter hier doen, hoor, want daar preekt u voor eigen paroch, Hier niet. Hier kunt u misschien nog mensen overtuigen. Misschien heeft u nog een andere vraag. Hoe bereidt u zich voor op het ministerschap? Niet. Niet? Nee, we zijn bezig met de verkiezingscampagne winnen. Uh, op dat moment gaan we onderhandelingen in. Daar bereiden we ons zeer ter op voor. En daar zijn we ook al op grotendeels op voorbereid. En op het moment dat het zover is, dan zullen we het wel zien. Maar echt nou ja, eerst 12 september uh, moeten we zorgen dat we de grootste worden. Tuurlijk. En daar ga ik in eerste instantie voor. Ja, maar de SP bereidt haar mensen sowieso heel goed voor. Hè? Ook Altijd. op het Kamerlidmaatschap. En dus niet op de hele reële kans dat je minister wordt. Kijk... We nu is echt gewoon 12 september de kiezer aan zet. En hoe vaker je het zegt... Nee, hoe Dat snap meer... ik, maar je kan toch niet de kans uitsluiten dat het zover komt? Dat heb ik ook niet Dan gedaan. Dan moet je er toch op voorbereiden? Dat heb ik ook niet gedaan. Maar ik ben nu kandidaat Kamerlid voor de komende vier jaar. Daar heb ik ja tegen gezegd. En dat geldt eigenlijk voor alle kandidaten die je op dit moment in de verkiezingsstrijd hoort. Ja, Niemand maar... is nu al iets. Ja, u heeft ook gezegd, uh, het lijkt me een hele klus om een ministerie te Zeker. leiden. Zei u in het AD, maar ik denk ze niet voor terug. Nou ja, als ik dat het, heb gezien hoe dat is gegaan met die twee wetten aannemen. In de, hè, Agnes Kant had ze aangenomen gekregen in de Tweede Kamer. Was ik nauw bij betrokken. Ik heb dat in de Eerste Kamer mogen verdedigen en dat is gelukt. Maar hoeveel energie, naar meer. En, nee, maar hoeveel energie en werk dat is. Uh, ja, dat is hard werken. Ik zie dat ook aan de minister. Uh, haar beleid <laughs> keur ik niet zo goed, maar die werkt hard. Uh, net als wij. Dus Wat dat, dat sociaal? Sociale zaken of VWS? Nou ja, mijn hart ligt wel bij de zorg. Ja? Ja. Toch liever volksgezondheid. Er is zoveel te doen, meneer Mom. Er is er maar één die het weet, dat is Emiel Roemen, geloof ik. Die beslist dat in zijn eentje bij u. Nee hoor, helemaal niet. Oh, hij overlegt nee, kijk, van me. Oh. Nee, maar er, er wordt zo'n karikatuur van gemaakt. Er wordt eerst verkiezingen, dan wordt er gesproken. En als er dan een mooi akkoord ligt, dan komen de poppetjes pas. Dus dan word ik graag, kom ik graag nog een keer langs. Bij de deze afgesproken. Dan dank ik u nu voor dit gesprek. Rens Leijten graag van de SP. Wij gaan zo direct debatteren. Uh, we gaan uh, luisteren trouwens, naar de hoogte en dieptepunt op sportgebied van Jeroen Stomphorst. Maar eerst de vrijdagmiddag live bonus trek op radio tot aan de ster. Op internet is er heel te horen en te zien en hier natuurlijk ook. Hier is Zorita. <middels> Op een vice en zin. Houlen en screamen. En we curly dreamen. Somebody in that beast with it. That's when I open the gates. While the underground awaits. Blappen. Vrijdagmiddag live. Avro. Zondagmiddag bent u welkom op de best tribune. We gaan naar de actualiteit. Govert van Bragel praat met haar Maartje van Wegen. Over afscheid van de radio. Mooie verhalen. Mooie muziek. Volleybalbondscoach Edwin Benne vertelt hoe hij met zijn volleyballers revanche gaat nemen op de Spelen van 2016. Nederland had deze wedstrijd kunnen winnen. De ontluistering is groot. De vliegende kip is op ziekenbezoek bij judoka Henk Grol. Ja, daar maken mensen bij de radio zich druk over, hè? Zondagmiddag vanaf kwart over twaalf, de perstribune. Radio 1, het nieuws van alle kanten.